De Hongaarse regering wil een wet invoeren die het helpen van asielzoekers strafbaar maakt. Morgen wordt daarover in het parlement gestemd. De partij van premier Orbán heeft daar een meerderheid en de wet zal dus waarschijnlijk wel worden aangenomen. Het wordt dan in Hongarije verboden voor hulpverleners om migranten te informeren over de asielprocedure of te helpen door bijvoorbeeld voedsel of kleding te verstrekken. De Duitse bondskanselier Merkel en de Franse president Macron zijn het eens geworden over het vormen van een zogeheten eurozonebudget. Het moet vanaf 2021 investeringen mogelijk maken in de Europese economie en die beter bestand maken tegen een crisis. Waar het geld vandaan moet komen en hoeveel het wordt is nog onduidelijk. Merkel en Macron vinden verder dat het aantal eurocommissarissen omlaag moet. En daardoor krijgen niet alle 28 lidstaten nog een eigen commissaris. De WK-voetbal heeft Senegal de eerste poolwedstrijd gewonnen. In Moskou werd Polen verslagen met 2-1. Het eerste doelpunt van Senegal viel bij een afstandsschot via een verdediger. Vanmiddag versloeg Japan verrassend Colombia. Al vroeg in de wedstrijd kreeg Colombia te maken met een rode kaart en een penalty. Uiteindelijk werd het 2-1 voor Japan. En vanavond speelt Rusland in Sint-Petersburg tegen Egypte.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 Drei Vier Fünf Sechs Sieben Acht Neun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 Wash my hands, oh Lord, yeah. oh.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 War pigs crawling, begging mercies for the sin. Satan laughing spreads his wings. Oh, Lord, yeah.